Tien uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Burgemeester Van der Laan zegt dat er mogelijk een Koningsnacht komt op 30 april.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 Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Een heel goedenavond. Een Nederlands succesje vanavond op de wereldkampioenschappen. Baanwielrennen. Matthijs Bugli won brons op de Keirin. En dat gebeurde dus in Minsk. 3e besta, medaille is Buchli, Nederlander. Ja, zo klonk dat vanavond. Zo drek gaan we met een bellen. Een kraker in de Eredivisie dit weekend. Feyenoord ontvangt de koploper PSV. En verlies is geen optie, weet coach Ronald Koeman. Nou ja, als je hem niet wint, dan uh, mocht je nog het kampioenschap in. Uh... In gedachten heeft, wordt dat een moeilijk verhaal, want dat is uh, heel duidelijk. En zometeen ook een interview met Marco van Basten, coach van Herenveen, waar het steeds meer rommelt. Morgen spelen de Fries tegen Twente, waar het ook al zo onrustig is. De resultaten vallen wat tegen en uh, in beide kampen zal er daarin uh, aan gewerkt worden dat er verandering in komt. En uh, het kan niet voor allebei uh, goed gaan morgen. Tot elf uur allemaal en langs de lijn. De Amerikaanse overheid gaat weer meedoen in de zaak Lance Armstrong. Volgens het ministerie van Justitie is er nu voldoende bewijs... dat de ontmaskerde wielrenner misbruik heeft gemaakt van overheidsgeld. <coughs> Pardon. Het gaat om de periode dat de US Postal de geldschieter was van de ploeg. Dus nu aan de lijn. Gio Lippens. Gio, uh, goedenavond. Goedenavond. En waarom doet justitie nou weer mee? Ja, dat komt natuurlijk door uh, het USADA-rapport en uh, de uitzending van Oprah... waarin Armstrong heeft bekend dat hij in al zijn uh, jaren... waarin hij de Tourzege behaald heeft, uh, gedrogeerd heeft rondgereden... dat hij uh, allerlei middelen gebruikt heeft. Hij heeft dus zelf min of meer het bewijs aangedragen. En men is er nu toch wel echt van overtuigd... dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan uh, liegen en bedriegen. Mm -hmm. nou, dat sluit mooi aan bij een zaak die is aangespannen door Floyd Landis. Hè? Je weet het, oud-collega van Lance Armstrong, 2006 ook winnaar van de Tour... Totdat hij betrapt werd. En uh, die heeft in 2010 een zaak aangespannen als klokkenluider. En dan gaat het om misbruik van overheidsgeld. Nou heeft justitie in Amerika meer mensen in het vizier. Uh, ze kijken daarbij ook naar de agent van Armstrong, Bill Stapleton. Uh, de, de hele organisatie van die wielerploeg uh, toen. Uh, een aantal bedrijven die betrokken waren bij de ploeg. En uh, twee namen die we ook wel eerder hebben gehoord. Thomas Weisel, schatrijke zakenman. En uh, de teammanager, Johan Bruineel. Ja, maar dan uh, nou ging het altijd om dat ze Armstrong niet konden pakken... omdat niet was aangetoond dat er, uh, uh, de doping was gefinancierd... met geld van US Postal, kortom met geld van de overheid. Waarom zouden ze dat nu wel kunnen aantonen? Want Armstrong heeft niets gezegd over een, uh, een dopingnetwerk. Nee, daar heeft hij niks over gezegd. Maar uh, hij heeft wel duidelijk gemaakt dat hij... Al de, die jaren uh, nou ja, in ieder geval de zaak heeft voorgelogen. En, en, en, en dat hij dus inderdaad wel op een, op een onoorbare manier is omgegaan met, uh, met de middelen die hem ten dienste stonden. Ja. Dus zo klinkt het dan heel mooi juridisch. Dus ik denk dat ze nu toch wel uh, heel wat meer materiaal hebben dan dat ze dat in eerdere instantie dachten te hebben. Want we weten allemaal natuurlijk wel hè, die Jeff Nowitzki, die Amerikaanse onderzoeksrechter die jarenlang uh, speurwerk gedaan heeft om uiteindelijk Armstrong uh, ja, te kunnen veroordelen, uh -huh. die heeft die zaak op een gegeven moment teruggegeven omdat hij geen bewijs kon krijgen. Toen kwam het USADA-rapport, min of meer gebaseerd op dezelfde getuigenverklaringen... Uh, die Nowitzki ook uh, inmiddels uh, had gekregen. Ja, en toen kwam nog eens een keer die verklaring van Armstrong bij Oprah eroverheen. En, en ik denk dat dat laatste, dat dat toch het definitieve zetje heeft gegeven. Dat ze nu echt het gevoel hebben van, oké, okay, hij heeft het nu zelf toegegeven... dat hij aan alle kanten gelogen en bedrogen heeft. Ja. Dus zal hij ook wel misbruik hebben gemaakt van het overheidsgeld. En dus wil Joes Postel uh, zijn geld terug. Om um, hoeveel geld gaat het dan? Nou, het gaat om aardige bedragen, want ze hebben in die periode als hoofdsponsor, hè, dan moet je denken, de jaren tussen 1999 en 2004, hebben ze meer dan 30 miljoen dollar in die ploeg gestopen, gestoken. En als dat allemaal kan worden aangetoond dat er dus misbruik is gemaakt van dat geld, dan heeft de, de eisende partij, uh, die heeft dan recht op drie keer het geïnvesteerde bedrag. Nou, tel maar even uit. Uh, drie keer 30 miljoen is 90 miljoen dollar. Dan praat je over een heel aardig bedrag dat uh, eventueel terugbetaald zou moeten worden. Ja. En. Heel erg saillant in dit verhaal natuurlijk. Floyd Landis, voormalig collega dus van Armstrong... heeft als uh, uh, klokkenluider heeft recht op 25 van dat totale bedrag. En die kan het goed gebruiken, zoals we weten? Want ja, die, die zit kan het op, heel goed gebruiken, ja. Op zwart zaad. Je zou ook kunnen zeggen, Gio, Jouwens Postel heeft in die tijd... natuurlijk ook heel veel geprofiteerd van die uitstaling van Armstrong en zijn ploeg. He, de, de, de, de toerzegers ze hebben daar ook uh, geld mee gewonnen, zeg maar. Ja, dat is ook wat het kamp Armstrong uh, zegt. Wat uh, de verdediging zegt, uh, of echt echte officiële reacties komen daar nog niet van. Er is wel een advocaat, Robert Luskin, en die heeft dan uh, uh, inderdaad dat punt aangehaald. En die zegt, joh, dat US Postal heeft in die periode uh, voor meer dan 100 miljoen dollar... ...aan revenue binnengekregen, al is het maar gewoon door alle publiciteit die er rond Armstrong is geweest tijdens die Tour de France. Dus ze hebben er wel enorm van geprofiteerd. En uh, een, een, een betrokkenen die niet met zijn naam uh, in de krant wil, die zegt uh, vanavond dat uh, er uh, een, een behoorlijk gat nog zit tussen wat Armstrong zou willen betalen... Want ze hebben dus onderhandeld de laatste periode, de laatste weken over dit verhaal. Het, er zit een enorm gat van tientallen miljoenen dollars tussen het bedrag dat Armstrong wil betalen... en het bedrag dat de overheid wil uh, terugvangen van hem. Oké, okay, um, Gio, tot slot. Wanneer gaat dit allemaal daadwerkelijk spelen voor een rechtbank in Amerika? Ja, dat zal wel redelijk snel uh, nog gaan. Uh, ja. Voorlopig uh, ja, gaan ze die zaak nog eventjes uh, helemaal uh, klaarzetten. Maar ik denk dat ze nu toch wel uh, echt heel snel op de tafel gaan zitten. Oké, okay, Gio, dankjewel voor dit moment. Later ongetwijfeld meer over deze zaak, over Armstrong. Dan nu naar Tilburg. Een uh, verende wedstrijd was het vanavond. Weer een 2T NEC. Het werd 2-3, maar het had alle andere kanten ook uitgekund, toch? Richard van der Maden? Jazeker, het was een uh, benauwde overwinning hoor. Vanavond in uh, Tilburg voor NEC. Dat natuurlijk wel weer hele goede zaken doet. En echt serieus in de race is voor de playoffs Europees voetbal. Maar voor Willem 2 wordt het met de week moeilijker. Het verschil 5 punten met uh, VVV. Dat dit weekend natuurlijk nog in actie uh, moet komen. Maar uh, Willem 2, ja, dat uh, was in de eerste helft gewoon niet goed genoeg. Het begon wel. Uitstekend. Overrompelde NEC. Al na 45 seconden was het 1-0 via een prachtig doelpunt van Haamhouds. En daarna nam NEC eigenlijk het heft in handen. Bouwden het gestaag aan een overwicht. Een eigen doelpunt van Cornelissen. Dat was wat ongelukkig. Toen werd het 1-1 dus. 2-1 en 3-1. Goede goals van NEC. Aanvallend uitgespeeld via Kolwijk en Amieu. Achterlijntje halenbal terugleggen. En Melvin Platje hij maakte twee goals. En toen stond het bij rust eigenlijk al vrij beslissend... 1-3 in het voordeel van de Nijmeegse club. Maar in de tweede helft zette Willem II toch uitstekend aan. Echt vechtvoetbal met veel kansen. Het kwam terug via Joachim, de Luxemburgse spits, tot 2-3. Daarna heb ik kansen gezien van Haamhouts, van uh, Hofs, een vrije trap van Guit. Maar Gabor Babos, 39 jaar, is hier inmiddels de Hongaarse keeper van NEC. Is toch wel uitgegroeid tot... Uh, de held van de ploeg van Alex Pastoor. En daardoor eh, pakte NEC dus drie belangrijke punten. En wordt het voor Willem II met de week zorgwekkender. Richard van der Maten, dankjewel. Apple Minds, geschreven voor de film The Breakfast Club 1985. Don't you forget about me. Toen was Matthijs Bugli nog lang niet geboren. Uh, Bugli is uh, de eerste ne de Nederlandse medaillewinnaar vandaag op de WK-baanwielrennen. In Minsk werd hij derde op het onderdeel Keirin. En dus is hier Sebastian Timmermans. Sebastian, die had jij niet zien aankomen, denk ik. Nee, dat nee, is nu heel makkelijk om te zeggen. Hè? Maar uh, nee, nee, dat had ik niet zien aankomen. Hij heeft wel een grote overwinning behaald dit seizoen bij Wereldbekerwedstrijd in, in Mexico... Uh, maar dat hij dat echt waar in, een, in een veld waar alle sterke rijders uh, zouden zijn. Behalve eigenlijk Chris Hoy dat is de grote afwezige. Die viert de sabbatical, de Olympisch kampioen. Maar voor de rest is iedereen er gewoon. Nee, dat had ik uh, absoluut niet verwacht. Nou, we gaan uh, even met hem praten. Uh, Matthijs hangt nu een telefoon. Uh, Matthijs, van harte gefeliciteerd. Hi, ja, dankjewel. Hartstikke mooi. Voor ons kwam het als een verrassing. Voor jou ook? Uh, goed, ja. Ik, nadat ik de wereldbeker had gewonnen in Mexico... dan ga je wel uh, dromen over een... Uh, WK-plak, maar dat ik, hier, uh, dat ik het hier waar maak dat is heel bijzonder. Ik had er niet op gerekend. Dat heeft je veel zelfvertrouwen gegeven? Ja, ja nee, dat is hartstikke mooi. Het loopt vanaf het NK in december loopt het gewoon uh, hartstikke goed. En je, je ziet dat je een stap hebt gemaakt. En dat is uh, hartstikke mooi. En dan moet je een keer zo'n winnen om dan zeg maar hier ook echt goed te kunnen presteren? Nou, ik, ja, dat weet ik niet. Ik, je, je, door die wereldbekerwinst heb ik veel vertrouwen gekregen... en. Uh, de ritten die zijn bij een kei in 80% gaat om de tactiek. En uh, je moet je hoofd koel cool houden. Dat lukte in Mexico. Ja, dat is hier weer gelukt. En uh, ik ben blij dat ik uh, brons heb gehaald. Ja, maar daar waren natuurlijk daar in Mexico waren niet alle toppers aanwezig. En nu wel? Nee, nee. het veld was heel anders. Dit waren gewoon echt stuk voor stuk toppers. En uh, Olympisch kampioenen, wereldkampioenen. En dat je tussen, tussen die renners gewoon brons pakt... En uh, dat is echt heel bijzonder. Ja. Ja. Wat ons opviel op de redactie was dat je een duidelijke tactiek koos iedere wedstrijd. Ja, ja. Het is, uh, ik wist dat de snelheid heel hoog zou liggen met deze mannen. En dat het heel lastig zou worden als ik van achter zou komen en probeerde om er overheen te rijden. Dus ik koos uh, in de tweede ronde en in de finale voor om van kop te gaan. Dus uh, op 2,5 ronde te gaan ging ik naar voren. En uh, ik heb de kop gepakt en uiteindelijk kwamen alleen uh, Jason Kenny. En Maximilian Levy, de Duitser, er nog overheen. Dus uh, toen had ik brons. Ja, en hoe keken ze in je? Uh, wat, wat is het voor gozer die zo brutaal de leiding neemt? <laughs> ja, ik denk dat ze wel zoiets hebben gedacht. Ik denk, uh, toen ik in Mexico eigenlijk eigenlijk, eigenlijk niets won... dat ze toen al een beetje daarop hebben gekeken... en ik denk dat ik nu mijn naam wel uh, gevestigd heb. Ja. Ja, ze gaan nu op je letten natuurlijk. Uh, ja, ja. Zeg, uh, Teun Mulder, uh, brons, won die in Londen op dit onderdeel. Uh, die is daar ook in Minsk. Heeft hij hier nog tips gegeven vooraf? Ja, ja uh, goed, je ligt vaak meteen op de kamer en uh, toevallig nu niet. Maar goed, je teun je heeft tips gegeven, maar het is vooral René Wolf. Ja, ja, en, de vertel, vertel er eens iets over. Wat voor tips krijg je dan? Nou ja, we nemen voor de race nemen we door wie tegen wie ik moet rijden. En uh, we proberen te voorspellen wat hun tactieken zijn. En uh, ja, je moet een eigen tactiek bedenken. En uh, goed aan overleg uh, wat je het beste kan doen. En dan moet je dan uiteindelijk zelf in de race waarmaken. En uh, ik ben blij dat het gelukt is. Ja, en uh, met, met, met René Wolf heb je dus ook besproken van kom, pak die kop en verrast die, verras die ja, andere. Ja. ja, we hadden afgesproken dat ik gewoon, uh, als de der niet de baan uitging, dan worden de plekjes verdeeld en dan moet je van voren zitten. En uh, als je dat niet doet, dan wordt de snelheid eigenlijk gewoon te hoog om uh, er nog voorbij te rijden. En uh, dat hebben we zo afgesproken en ik heb het uitgevoerd en het is allemaal gelukt. Ja, perfect. Hartstikke mooi. Uh, het is nog niet afgelopen voor je. Morgen moet je weer aan de bakken. Ja, ja, klopt. Morgen rijden we de sprint. Terwijl uh, meter kwalificatie is eerst om één uh, uur. Ik, ben, uh, ik hoop een goede tijd te rijden en uh, misschien een PR. En waar ik dan uitgekomen in de, in de uitslag, ja, dat, daar heb ik eigenlijk weinig idee van. Een keer je jou het schelen. Je hebt al brons op zak. Ja, precies. Het is eigenlijk uh, al helemaal perfect natuurlijk. Ja. Hey, dat postuur op die fiets. Groot, sterk, zelfverzekerd. Uh, het doet mij een beetje denken aan die oude Theo Bos. <laughs> ja, dat is een, uh, ja, is een mooie vergelijking. Ik hoop dat ik dat in, uh, de komende jaren uh, kan waarmaken. Dat ik nog meer van deze prestaties kan laten zien en uh, uiteindelijk ook winnen. Oké, okay. Matthijs Burghli, dankjewel. Heel veel succes morgen. Graag gedaan. Ja, Sebas, uh, de nieuwe Theo Bos. daar hint ik natuurlijk een beetje op. Ik, kan hij dat worden? Nou hij heeft in ieder geval, en dat hoor je ook wel een beetje hoe hij praat... aangetoond dat, uh, dat hij een coole kikker is. Ja. En dat hij uh, heel goed de maar adviezen hij ook van... een beetje verbaasd. Ja, ja, dat wel. Maar dat hij heel goed uh, de, de adviezen van René Wolf, de bondscoach... Uh, in de praktijk heeft weten te brengen... Uh, want dat was echt heel duidelijk, nou, dat zei je zelf ook al... in, in zowel de halffinale als uh, de finale meteen naar kop. Uh, uh, en vanuit daar eigenlijk de rijders opvangen. Uh, Theo Bos die had eigenlijk altijd verschillende soorten tactieken. De ene keer kwam hij van achter, dan uh, begon hij weer uh, van voren... Uh, wat dat betreft zal hij dus nog moeten werken aan die snelheid bijvoorbeeld. Maar hij het is zeker een jongen wel met, uh, met potentie. En het is ook wel een beetje overwinning voor de KWU dit, denk ik, deze, deze bronzen medaille. Want mm -hmm. uh, wij roepen altijd in Nederland dat er te weinig doorstroming is en te weinig aan talentontwikkeling wordt gedaan. En er is een paar jaar geleden, een jaar of drie, vier jaar geleden, is men wel begonnen met een klein groepje op Papendal. Uh, uh, sprinters voornamelijk, Jongens, uh, ta jonge, talentvolle rijders opleiden. Uh, Hugo Haak, die ook op het WK actief is, komt eruit. En deze Matthijs Bugli komt er ook uit. Dus dat werkt. Ja, uh, maar je hebt natuurlijk, waar we het net ook over hadden met hemzelf, uh, te maken ook met de verrassingen. Hij verrast ja. iedereen, maar dat is nu wel anders. Ja, dat is nu wel anders. Ze we zullen meer op hem gaan letten. Kijk, en als je altijd dezelfde tactiek toepast, dan, dan weten de concurrenten dat uh, uh, na verloop van tijd. Dus dan weten ze ook dat hij uh, met 3,5 ja. ronden te gaan van achter naar voren probeert te gaan komen. Uh, dus wat dat betreft zal hij inderdaad daaraan moeten gaan werken. Uh, maar het is maar hij begint nog heeft jong. Absoluut en... zeker weten, 20 jaar. Dus, dus wat dat betreft, uh, nee, hij heeft, hij heeft de tijd nog voor zich, ja. Goed, uh, wat heb je nog meer gezien uh, qua Nederlanders daar in Minsk op de baan? Nou, Hugo Haak, uh, die kwam dus ook een actie op de keijer, maar die vloog er in de eerste ronde uit. En die uh, wist niet, uh, slaagde er niet in om via de herkansing uh, terug te keren... Uh, Wim Strutega stelde zwaar teleur op de puntenkoers... Uh, waar hij helemaal niet het spel voorkwam... en op een gegeven moment ook voortijdig de baan heeft uh, verlaten. Oh. En niemand weet eigenlijk wat er nou echt aan schilde. Hij had het gewoon niet. Ja, maar goed, dat is uh, een makkelijke, uh, makkelijke verklaring. Maar stelde echt zwaar teleur. Er uh, komt nog wel kans op revanche voor hem um, aanstaande zondag... op de koppelkoers met Peter Schep. Uh, Kirsten Wild reed uh, de rit in lijn. Dat noemen ze in het Engels de scratch-wedstrijd. 10 ja. ja. kilometer lang is die wedstrijd. Gokte duidelijk op... Uh, haar sprintcapaciteiten. Hij ja, had de pech dat er uiteindelijk toch drie dames wegrijden. Uh, die ook vooruit bleven. Uh, uh, en Kisten Wild Strand op de vijfde plaats. Morgen ook voor haar een herkansing op de puntenkoers. En Tim Veld is begonnen aan de zeskamp, uh, het Omnium. Um, begon matig met de negende plaats op uh, de vliegende ronde. Zeg maar. Dus dan wordt gewoon: uh, je mag een aanloop nemen. en over uh -huh. één rondje wordt het uitgeklokt. En met zijn sprinterscapaciteit uit het verleden had ik dat wel iets beter verwacht. Zeven op de puntenkoers. Maar hij wint vervolgens de afvalwedstrijd. Dat was het derde onderdeel. En daardoor is hij geklommen naar de vierde plaats in het algemeen klassement. Na drie van de zes onderdelen. Dus als hij morgen zijn, zijn kopje erbij houdt. En iets beter rijdt nog dan vandaag in de breedte, zeg maar. Ja, dan, dan, dan, dan, dan, ja, hij heeft er in het verleden een medaille behaald al mm -hmm. op, de, op het Omnium. Dus wie weet, zit er dan wel een tweede medaille in. Oké, okay, je dankjewel voor nu. Zondag wordt op Wembley de League Cup finale gespeeld. Het tweede bekertoernooi van Engeland. En voor de winnaar ligt er een startbewijs klaar voor de Europa League. Een aantrekkelijke bonus, zeker voor Bradford City. De middenmotor uit de League Two, de vierde divisie... schakelde in de halve finale Aston Villa uit... nadat eerder al Arsenal en Wigan Athletic werden verslagen. Het is voor het eerst sinds 50 jaar dat een club van dit niveau de finale bereikt. Rochdale was de laatste in 1962. Robert Molenaar is een van de Nederlanders die ooit voor de Benthams heeft gespeeld. En Floris van Horst sprak het hem over de club, de stad en de geschiedenis. Bradford, een stad in het Engelse graafschap West Yorkshire. In de 19e eeuw de wolhoofdstad van de wereld. Later werd het een stad met culturele betekenis. De stad werd door de UNESCO benoemd tot filmstad. En het was de geboortegrond van popartiesten als Kult, de Kiki Dee en Smokey. Going back to Bradford, it's what I het is ook de thuisbasis van de Bradford Bulls. De succesvolle rugbyclub die drie keer de World Club Challenge won. Een soort wereldkampioenschap voor clubteams. Maar Bradford is ook Bradford City. De voetbalclub die één keer een grote prijs won. Ruim 100 jaar geleden werd de FA Cup veroverd. In het recente verleden hebben ook een aantal Nederlandse voetballers er hun brood verdiend. Onder andere Robert Molenaar. De huidige assistent-trainer van NEC stond er twee seizoenen onder contract. Het ligt naast Leeds. Hè. Dus, uh, ik, ik ging eigenlijk van Leeds ging naar Bradford. Dus ik, ik kon blijven wonen in Leeds. En uh, volgens mij zitten er behoorlijk wat verwantschappen tussen de twee uh, steden. Hè. Dat lijkt uh, wel behoorlijk op elkaar. Al is Leeds wat meer de retail opgegaan met, met winkels. En, uh, en Bradford uh, loopt daar een beetje... Nou ja, Achteraan. Het is een hele grote populatie aan uh, uh, Asiëns, dus uh, Pakistani en, en dat soort uh, mensen. Maar goed, het is ook, ja, ook West Yorkshire, dus uh, erg vriendelijk allemaal. Wat een sensatie! Wat een verhaal! De grootste night in de history van Bradford City, sommigen will het noemen. It the era. Ik weet dat in Bradford het voetballen eigenlijk het minst uh, leefde. Uh, eerst had je vooral rugby. En door de grote populatie aan, uh, aan Asians, uh, aan, aan Indiërs en uh, consorten... was cricket natuurlijk met name uh, heel hot. Dus het voetbal kwam daar eigenlijk een beetje op derde plan. Maar de fans die er waren, uh, wat waren het voor fans... Nou, wel, wel typische, ja, als jij, laten we zeggen, de doorsnee-Engelse uh, fan neemt, dat daar beantwoordt uh, de Bradford-fan uh, ook aan. Ja, ze, ze kunnen je daar natuurlijk als, je als ster uh, op een voetstuk plaatsen. Dat kunnen ze, dat, dat kunnen ze bij Eng, elk Engels uh, team. En... Uh, en dat daar was Bradford niet anders in. I am so excited. It's like just yay! I can't wait to go. Amazing, absolutely amazing. This is what it's all about. Tickets. Wat waren de bijzondere wedstrijden in in Bradford? Nou, toch wel tegen Leeds. Leeds, uh, daar da, dat vuurtje werd wel enigszins opgestookt. Ja, Manchester United, alle eigenlijk alle toppen, topploegen, maar. Echt een, een, een ploeg waar ze. Ja, die speelden. Ik geloof dat ze Doncaster uh, uh, Rovers waren. Dat, dat, dat zit er dicht Barnsley uh, zit er dicht in de buurt. Dus ja, dat zijn streekderbys. Dus dat, dat, dan leeft dat wel. Alleen. Uh, Barnsley. Uh, dat werd. pas het jaar daarna weer dat we degradeerden. werd dat weer interessant. Want toen speelden we wel tegen elkaar. We hebben een in de stand. op de far van de grond. In 1985 bleef de Bradford City de zwartste dag uit haar bestaan. Tijdens de wedstrijd tegen Lincoln City ontstond brand onder een houten tribune. Het vuur verspreidde zich razendsnel en kostte 56 mensen het leven. Nog altijd een gevoelige plek in de geschiedenis van de club en van de stad. Elk jaar wordt dat herdacht. En daar is de hele selectie is daarbij uh, betrokken. En, uh, ik weet dat we aan het einde van dat seizoen uh, ja, was het midden in de stad was het te doen om daar uh, uh, je eerbetoon uh, aan te brengen. Dus dat, dat dat leeft elk jaar. En ik zie dat ze voor de finale ook uh, dat eerbetoon weer uh, gaan brengen aan die uh, mensen. Hoe heb je dat zelf ervaren? Nou, het is natuurlijk hartstikke moeilijk, maar in dat stadion is een monument en daar staan alle namen en leeftijden bij. Ja, en daar zitten enorm veel kinderen ook, uh, zijn daar omgekomen. Ze hebben mij op dat moment toen de, de kans gegeven om weer terug op, uh, op, op enigszins op niveau uh, te komen. Uh, op Premier League niveau, nou, we zijn daarna gedegradeerd. Ik moet ook zeggen dat ik in een vakantie een belletje kreeg van een curator dat ik geen werk meer had. Toen kwam de club in surse van betaling. Dus het heeft ook wel wat mindere tijden met zich meegebracht. Bradford City dus middenmotor uit League 2 zondag spelen ze de League Cup Final. Tegenstander is dan Swansea City, club kennen we iets beter... want een flinke Nederlandse inbreng. Zondag ook de cruciale wedstrijd voor Feyenoord in eigen land dus. Tegen PSV, als de Rotterdammers verliezen... Nou dan kunnen we ze toch wel een beetje afschrijven voor de titelstrijd. Coach Ronald Koeman weet wat zijn ploeg kan verwachten van PSV. Zoals altijd, afwachtend, in uitwedstrijden. Behoudend? Nou ja, ze, ze zetten... Uh...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 natuurlijk makkelijk uh, kansen kunnen creëren en, en daaruit het rendement kunnen halen. Maar het is geen elftal wat je het mes op de keel zet vanaf het begin. Hoe werkt dat? Pas je op op enige manier aan of ga je toch vooral uit van die eigen kracht? Nou, je houdt rekening met een tegenstander, maar dat doen we iedere week, uh, ongeacht wie de tegenstander is. Maar we gaan uh, op het algemeen van onszelf uit dat we, wat we willen, zeker thuis, om, uh, om druk op de tegenstander te zetten. Vergelijk met de afgelopen weken, ga je nog belangrijke aanpassingen doen? Nee, dat, uh, dat zal niet gaan gebeuren. Nee. Ja. Ik heb zelf wel eens uh, uitgesproken van het is een, een, een doel, een wens van me... om de spelers hier weer met knikkende knietjes naar de Kuip te krijgen. Nou, dat is inmiddels wel gelukt, kunnen we stellen. Hoort PSV daar ook bij, denk je? Ja. ja. Ook een gelouterde ploeg als deze? Ah, ja, gelouterde de ploeg. Uh, ik denk als het echt gelouterd was, hadden ze veel meer punten losgestaan. Um, 16 maanden in de Eredivisie thuis al ongeslagen. Uh, PSV uh, wist hij geloof ik nog maar 10 keer te winnen. In hoeverre kun je daar iets mee met die statistiek? Ja, maar dat kom je ook altijd uh, weer dichterbij. Uh, dat het doorbroken wordt. Uh, het is gewoon een feit dat wij sterk thuis zijn. Dat, uh, met het publiek achter ons. Dat het ook niet makkelijk voor tegenstanders is. Aan de andere kant staat uh, PSV niet voor niets uh, bovenaan. Hebben ze met name in aanvallend opzicht heel veel kwaliteit. En dat moeten wij bespelen. Plus het feit dat ze natuurlijk een aantal zwaktes zoals ieder team heeft. Uh, ja, als je, daar, uh, als je daar je rendement uit kunt halen, dan, dan maak je kans. Dat maken wij tegen iedereen. En, uh, dus ook zondag. Het kan drie punten worden, maar het kan ook negen punten worden. Wordt dit zo'n echte wedstrijd? Nou ja, als je hem niet wint, dan uh, mocht je nog het kampioenschap in, uh, in gedachten hebben... wordt dat een moeilijk verhaal, want dat is uh, heel duidelijk. Ronald Koeman hij denkt dus dat het ook voor PSV lastig zal zijn zondag in de Kuip. En misschien ook wel geïntimideerd zal zijn, de PSV-ploeg. Mooi onderwerp natuurlijk om te bespreken met de coach van de Eindhovenaren, Dick Advocaat. Eilert Koesterboer deed het dan ook. Uh, ja, Feyenoord is de laatste 16 maanden ongeslagen in competitieverband. Dat is een hele prestatie. Denkt u dat er zoiets bestaat als Kuipvrees? Nou, dat hebben wij niet. De PSV heeft het wel moeilijk gehad de afgelopen ja, jaren. dat gaan we veranderen. We willen, we willen ik, ik denk wat ik eigenlijk in het begin al uh, vermeldde, dat in de KU Spelen een geweldige belevenis is. Toch? Kunt u aangeven, ja, u hebt er zelf gespeeld en later als trainer, kunt u aangeven hoe je dat ervaart als je daar naar binnen komt? Ja, je, je krijgt natuurlijk toch een enorme adrenaline als je dat veld op komt. Als, als dat ding omhoog gaat en je komt eruit, ja, daar, daar wordt er toch voetbal voor om, om daar te spelen. En dan moet je het ook laten zien dat je, dat je goed kan spelen. Dat moet PSV ook. Zonder doen, er is geen enkele reden om, om angst te hebben. Want dat is een hele slechte raadgever. En hoe komt het dan, denkt u, uit? is het misschien uh, de intimidatie... dat het publiek er zo dicht op zit bijvoorbeeld? Nou, ja, dat helpt wel. Uh, dat, die steun hebben ze natuurlijk van, van hun fans. Dat is duidelijk. Dat, dat werkt zeer uh, provocerend aan de tegenstander. En voor de thuisclub, geweldig. Bent u het met mij eens dat als je kampioen wil worden... u gaat als koploper naar de Kuip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 Uh, een klein gaatje. Dat gaat als koploper naar de Kuip. Toch al 17 verliespunten. Als u nou die verliespunten op een rijtje zet... is daar een rode draad in? Kunt u daar de vinger op leggen? Nee. nee. Maar er zit natuurlijk heel... dat heb ik al eerder gezegd... er zit natuurlijk heel weinig verschil in de ploegen. Alle ploegen laten punten liggen. En, uh, en dan zeggen ze later van... ja, dit was niet nodig geweest, dat was niet nodig geweest. Ja, wij hebben wel een, dingen, een aantal dingen wat we aan kunnen geven... maar het heeft zo weinig zin om dat nu, uh, nu te vertellen...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 Maar dat is heel moeilijk, uh, moeilijk aan te geven. Ja. Beschouwt u de, de rechterflank nu met uh, Hutchinson en uh, Van Bommel als um, gevoelig? Nee, niks gevoelig. We hebben gewoon een goede helftal, een goede bank. Dus uh, Die zijn er niet bij, er zijn Er dan zijn de anderen die beginnen. Dus daar moet je ook niet moeilijk over doen. Je weet dat dat kan gebeuren in een seizoen. En dan moet je niet steeds terugvallen op degene de als die. Nee, die zijn er niet. Nou, zijn de anderen. Het feit dat Van Bommel uh, wegvalt... Ja,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 You You wonder, Sir Doe. Chris gevoetbald natuurlijk op de vrijdagavond in de eerste divisie. U krijgt van mij de uitslagen. Goat Eagles, Helmond Sport 2-1. Fortuna Sittard Os 0-1. Cambuur Den Bos 0-0. Eindhoven Telstar 0-2. Excelsior Dordrecht 2-2. De Graafschap Veendam 1-1. Almere City MVV 3-1. En Volendam Sparta 1-4. Koploper mint royaal, terwijl de concurrentie tegen nederlagen oploopt. Een prima avond dus voor Sparta-trainer Michel Vonk. Heerlijke ronde. Nou, Ik denk dat we vooral onze eigen prestatie moeten in, de, in het licht zetten. Ik denk dat we hier uh, verdiend gewonnen hebben. En uh, we hebben het uh, moeilijk gemaakt. Vanaf de eerste minuut hebben we ze bij de strot gepakt, denk ik. Ja, nee, uiteraard onwijs blijdschap. Want uh, dit is toch een moeilijke wedstrijd voor ons. En uh, als je dan zo comfortabel wint met 4-1, dat is gewoon uh, prima. Is er één moment geweest dat je twijfelt? Uh, nou, tot de 1-0 uh, is het 0-0, dan kan alle kanten op, nee, maar ik denk, ik, dat van wel, uh, waar wij, ik denk dat wij wel uh, van de metafaan lieten zien dat wie er uh, wilde winnen. Ja. De gedoodverfde kampioen staat nu bovenaan los met 4 punten. Uh, ja, kan het eigenlijk nog mis? Nou ja, dat is de, elke week is zijn wij onze eigen de grootste tegenstander. Als wij zo spelen, zo geconcentreerd en met deze ja, inzet. En ook, ik denk dat we op vlag goed spelen. Ja, dan uh, zie ik wel uh, heel veel vertrouwen dat wij uh, deze weg kunnen vasthouden. Sparta moest kampioen worden, dat was de opdracht. Sparta wordt kampioen. Wij worden kampioen. Michel Vonk wordt kampioen met Sparta. Voorlopig ziet het er dus goed uit. De Spartanen staan bovenaan met 45 punten uit 21 duels. NVV staat tweede op vier punten, net als Helmond Sport ook. Dus 41 uit 23 hebben twee wedstrijden meer gespeeld. Uh, goede zaak dus voor Sparta. Vandaag één wedstrijd in de eredivisie. Weer om twee NEC. Uh, werd 2-3 werd, bij rust. 1-3. 1-0 wordt het al na 45 seconden door Haamhouts. Goed begin dus van de Tilburgers. Maar daarna schoot Cornelis in eigen doel. Werd het 1-1. 1-2 door Platje. 1-3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 Hoe kan zoiets erin sluipen? Ja, dat is een hele goeie. Uh, het allerbeste is dat we dat uh, nog maar eens bespreken. Uh, ik denk... de, misschien dat de trainer van Willem II zegt... Ja, uh, wij gingen druk zetten, maar ja, jullie moeten dat toch kunnen beantwoorden. Nou, kijk, uh, tegen wie je ook speelt, op het moment dat je met 3-1 uh, voor staat in de rust... in een zijde dan weet je, een ploeg gaat vroeg of laat komen... Maar Willem II wist in het begin helemaal niet hoe ze wilden komen en hoe ze zouden kunnen komen. En in het begin van de tweede helft deden wij het ook nog helemaal niet zo verkeerd. Maar je zag wel vrij snel dat er al terugspelballen kwamen in plaats van dat we aan het voetballen zijn om de 4-1 te maken. Nou en als je kijkt naar de eerste helft dan, dan was dat ook de enige juiste oplossing. Precies zoals we in de rust bespraken. En uh, ja, op het moment dat je dan, uh, want zo vertaal ik het dan even, bang bent uh, om te verliezen wat je op dat moment hebt, namelijk een voorsprong van 3-1. Ja, dan gaat het er verkrampt uitzien. En de keuzes die gemaakt werden, ja die, uh, ja, die waren om te huilen af en toe. En jij zat je ook helemaal op te vreten, hè, die tweede helft? Ja, maar... Uh, ja... Uh, weet je, het ongeloof waar, waar, waar, jij, uh, waar je naar vraagt in, uh, in je vorige vraag. Ja, dat heb ik dan ook een beetje. Want je blijft voetballen. Uh, we, we hebben er een paar aan boord die, die kunnen zo'n goed positiespel spelen. Maar ja, uh, daar stoppen ze dan mee. En nu ja, dan moet je toch uh, nog even een kruisje slaan dat we gewoon drie punten meenemen. Zo is het. Drie punten voor NEC. En uh, de Nijmegenaren staan zevende. Willem II staat dus weer met lege handen en staat stijf onderaan. Siedep Koken daarom nu in gesprek met de coach van Willem 2 Jurgen Streppel. Jurgen, ik kan me voorstellen dat deze wedstrijd heel veel van je gevergd heeft. Ja, uh, dat klopt ja. Als je, als je deze wedstrijd ziet, dan uh, is het dan denk ik... Een, uh, qua emissie wel een, een, een, een hoog niveau. Maar ja, uh, er gebeurde ook heel veel fout en, en, en er ging heel veel fout en ging ook heel veel goed. Ja, dat, uh, dat vergt wel wat voor je, ja. Klopt. Het begint allemaal geweldig.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 Het probleem is dat ik na de wedstrijd ook weer kwaad ben geworden, zal ik je vertellen. Want ja, als wij uh, met, met een staande ovatie van het veld afgaan... maar je verliest elke keer door, door mede jezelf... Ja, dan is dat gewoon heel erg frustrerend en, en onnodig in mijn optiek. Maar je hebt NEC nog wel echt aan het wankelen gekregen? Ja, maar hebben als telt niet. We staan met, uh, met, met lege handen, we hebben nul punten. We hadden gewoon punten moeten pakken vandaag. En dat had er zeker ingezeten, want volgens mij krijgen we in de tweede half... veel mogelijkheden om deze wedstrijd uh, naar ons... Uh, toe te buigen. Uh, we hadden gewoon vijf doelpunten meer kunnen maken volgens mij. En, uh, ja, dat hebben we niet gedaan. En als je ze zo weggeeft uh, is dat frustrerend. Kan het nog? Vvv achterhalen? Ja, wij leggen ons er pas neer als het niet meer kan. En, uh, zelfs dan gaan we er nog vol voor, denk ik. Lucy Silvas, breathe in. Terwijl we niet rustig worden bij Heerenveen. Tweede seizoen zijn de resultaten al slecht... en er wordt al maandenlang een interne machtsstrijd... die de afgelopen week uitmondde in het vertrek, het gedwongen vertrek... van erevoorzitter Riemer van der Velde. Boze fans organiseren daarom morgen een protesttocht door Heerenveen. Kortom, het zit trainer Marco van Basten niet mee... aan de vooravond van het duel met het ook al geplaagde FC Twente.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 dat is aan Heerenveen zelf. Ja, Twente kwam al even ter sprake. Is ook niet bepaald een oase van rust. Druk neemt met de week toe op de club. Op coach Steve McLaren vooral ook. En de vraag is of de ploeg daar ook steeds meer spanning bij voelt. Wout Brama daarover. Nou, spanning. Kijk, tuurlijk is er dan... Uh, als, je, als je vier, vijf wedstrijden niet uh, hebt gewonnen... en je hebt re slechte resultaten gehaald... Uh, het publiek begint te morren... Uh, je voetbal niet goed... ja, natuurlijk komt er dan wat meer druk bij kijken... en is er is meer spanning voor een wedstrijd. Ja, ik denk dat dat logisch is... Alleen ja, je moet het wel kunnen omzetten in positieve energie en, en, en ik hoop dat, dat dat gaat lukken morgen. En, en, en, ja, wat ik zie op de training in ieder geval, is, is de energie aanwezig, is de positieve tijd nog steeds aanwezig. Dus ik hoop dat het morgen uitkomt. en FC Twente, twee katten in het nauw. Ja klopt, Heerenveen gaat ook niet, uh, niet heel lekker. En dat is zo, dus, uh, ja, morgen staan twee heel goed voetballende ploegen tegenover elkaar. Had jij als eerder in je lange historie bij FC Twente meegemaakt wat er op de tribune gebeurde... dat het bekende vak leeg bleef tot zeg maar na 10 minuten dat men weer terug... Was. had je dat al eens eerder meegemaakt, een beetje supportersopstand? Uh, mijn allereerste jaar onder Rini Kolen. Toen hebben we volgens mij spatten uitfloren met 3-0. En toen kwamen ook supporters hier op het trainingscomplex. Dus uh, ja, ik heb het wel eerder meegemaakt. Niet dat in de thuiswedstrijd uh, het vak leeg was, dat geloof ik niet. Maar wel uh, dat de supporters begonnen te morren, ja. Is het veelzeggend? Dat het vak leeg is bedoel je? Ja. Dat dus de, de, de trouwe aanhang zich gaat roeren. Het is een beetje ontwens. Ja, maar kijk, voor hun is natuurlijk de club, is, uh, betekent voor hun zoveel. Kijk, en het en enige wat in hun macht ligt, is een, is een actie uh, voeren. Nou, daar kun je mee onderin zijn, of kun je mee eens zijn. Maar het is wel een van de weinige middelen waar zij mee kunnen laten zien... dat ze die niet mee in zijn met hoe het nu gaat. En uh, ja, dat, uh, daar kun je niet zo heel veel over zeggen verder. Je bent nu getraind. Hoe gaan jullie naar de Heerenveen toe? Uh, ja. Met de bus. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar uh, hoe is het met vertrouwen? Ja, kijk, het vertrouwen is niet 100%, dat is, dat is duidelijk. Als je, als je niet zulke goede, goede resultaten haalt, het publiek begint te morren binnen de club, is het natuurlijk uh, niet zo heel rustig de laatste weken. Er is veel negativiteit rondom de club geweest. Ja, dan is het vertrouwen allemaal niet 100%. En, uh, dat verwacht ook niemand. Dat kan ook niet in één keer. Alleen je moet zorgen dat je, dat je nu wedstrijden gaat winnen. En dat het vertrouwen dan terugkomt en dat je weer goed voetbal kan laten zien. Pelt Brahma was dat... Hij speelt morgen met stenten tegen Heerenveen. Laatste bericht Sven Kramer slaat bij de wereldbeekwedstrijd in de Erfvoet de 1500 meter en 10 kilometer over. Hij richt zich vooral op het wk afstanden in Sochi in maart. Dat was het. Morgen zijn we er weer. Half vijf, Sportforum, Ivan van Duren de gast van VI, Woudschaap... Houdscheidshechter en natuurlijk basisspeler Tom Boot. Zometeen het oog met Thijs van der Brink. Veel plezier erbij. Een fijne avond nog. Dag.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 De toneelgroep De Appel speelt Volle Maan. Een romantisch drieluik met diner. Mooie verhalen over liefde, vrijheid en geluk. Tot en met mij in het Appeltheater Den Haag. Kaarten via toneelgroepdeappel.nl De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.